12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Zemba-journalist Ton van der Ham maakt zich zorgen... over de manier waarop voorlichters zijn programma het werk onmogelijk maken. Verder een mediaforum met Hadassah de Boer en Max van Wezel. En nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, mandaat veiligheidsdiensten moet worden verruimd, zegt commissie... Kinderopvang en Peuterspeelzalen krijgen dezelfde kwaliteitseisen en salarissen mbo-bestuurders, afhankelijk van aantal leerlingen. Het blijft overal droog vanmiddag en het wordt 6 tot 8 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen, maar later wordt het ook mistig. Nou, morgen overdag is het waarschijnlijk kil en grijs door de mist en lage bewolking. De veiligheidsdiensten moeten meer bevoegdheden krijgen... om internet van burgers af te tappen. Dat is het advies van de commissie Dessens... die de wet op de veiligheidsdiensten uit 2002 heeft bekeken. De diensten mogen nu geen bekabelde netwerken bespioneren... en dat vindt de commissie achterhaald. Commissievoorzitter Stan Dessens. Nu weten we dat van de informatie... vandaag de dag 90 over de kabel gaat... en 10 door de ether. Dat betekent dus dat de diensten die moeten waken voor onze veiligheid, dat die over 90% van de informatie niet het algemene zicht kunnen houden. En dus vinden wij dat als je diensten hebt die onze samenleving moeten beschermen, dan moeten die diensten ook geëquipeerd zijn om dat te kunnen. En daarom vinden wij ook dat zij die toegang tot de kabel waar dus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 Toestemming van de minister. Ja, de minister uh, krijgt in dit proces, zoals u het adviseert, een belangrijke rol, moet steeds bij de verschillende stappen die gezet worden, toestemming geven. Hoe ziet u, hoe ziet u dat voor zich? Want dat wordt een bulk aan documenten die hij moet bestuderen, eigenlijk om te beoordelen of het wel gerechtvaardigd is om toestemming ervoor te geven. Nou, <coughs> laten we zeggen, er is nu ook al veel zaken waar de minister toestemming voor moet geven, maar het wordt meer, dat geef ik direct toe. De minister zal zich ook, dat hebben wij ook in ons rapport aanbevelen, beter moeten equiperen. Hoe kunnen wij er als burger op vertrouwen dat de minister dat op een goede manier kan doen. Als hij zoveel documenten voor zich krijgt waar hij toestemming voor moet geven. Nou ja, daar is ook weer, dat hebben we ook in ons rapport aanbevelen, de rol van de commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten in juist de rol van die commissie van toezicht. Die is er ook voor om voortdurend op het proces toe te zien dat dat zich houdt aan de rechtmatigheid die de wet voorschrijft. Die commissie krijgt een belangrijkere rol. Hè? Die commissie heeft al een belangrijke rol... maar in ons oog, ik geef het direct toe, krijgt die een nog belangrijkere rol. En het is juist zo belangrijk in Nederland... dat we daar een onafhankelijke commissie voor hebben. Die commissie die kan zelfs ervoor zorgen dat bepaalde acties stoppen... van de IVD of van de inlichtingendiensten. Als zij vinden dat het onrechtmatig is... dan is hun oordeel bindend. Dat wil zeggen, de activiteit moet onmiddellijk stopgezet worden en de daarmee ingezamelde informatie moet worden vernietigd. Dat is wat wij aanbevelen. Commissievoorzitter Stan Dessens in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. De grote steden zijn niet blij met het plan van minister Asscher... om peuterspeelzalen net zo streng te beoordelen als kinderdagverblijven. Ascher kondigt de maatregel vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil af van de kwaliteitsverschillen tussen beide vormen van kinderopvang. Op dit moment zijn de, de eisen aan speelzalen nog een stuk lager dan die in de kinderopvang. Terwijl we juist met de kinderopvang bezig zijn... te werken naar meer kwaliteit die meer gericht is op de ontwikkeling. Vroeger werd er vooral gekeken naar van die afvinklijstjes. Uh, staat de pindekaart op de goede plek? Tegenwoordig wil je dat kinderen niet alleen veilig zijn uh, in de opvang... maar dat ze ook zich kunnen ontwikkelen. Minister Arsje was dat. Ik praat erover verder met wethouder Hugo de Jonge van Jeugd in Rotterdam. Meneer de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom bent u tegen dit plan? Nou ja, kijk, het gaat eigenlijk niet zozeer over die kwaliteitseisen. Het mag wellicht in een aantal gemeenten zo zijn dat die kwaliteitseisen van peuterspeelzalen nog wat lager liggen dan de kwaliteitseisen van de kinderopvang. Maar in de meeste gemeenten is dat eigenlijk niet meer zo sterker nog. In de grotere steden, daar geldt eigenlijk dat de kwaliteitseisen van peuterspeelzalen, van de voorschool, zoals we dat noemen, hoger zijn, juist al dan aan de kinderopvang. Bijvoorbeeld dat... de opleidingseisen. Uh, wij stellen daar hogere eisen aan onze peuterspeelzalen... dan, uh, dan, aan, de, dan aan de kinderopvang. Even grof gezegd, uh, bij kinderopvang wordt er uh, vooral opgepast... en bij de peuterspeelzalen krijgen ze ook onderwijs. Dat is wel een beetje grof gezegd inderdaad, maar het is wel, uh, het is wel correct. Wij, wij zijn bijvoorbeeld bezig met een groep nul. Uh, we hebben inmiddels op, op ruim 150 uh, basisscholen hebben we een echte groep nul... waarbij we die hele voorschoolse periode eigenlijk in één vloeiende lijn laten doorlopen naar, uh, naar de school... waarbij minimaal een hbo er ook voor de groep staat. Uh, dus die kwaliteitseisen, dat is niet uh, zozeer het probleem. Het is natuurlijk goed dat die beiden geharmoniseerd worden... maar dat is niet zozeer het probleem. Wat wel het probleem is, is uh, dat eigenlijk deze regeling... zoals de minister die voorstelt, uh, betekent dat uh, ouders van, uh, of werkende ouders... Uh, dat die uh, uh, straks ook gewoon de tarieven uit de kinderopvang moeten betalen... als ze ervoor kiezen om naar de Peuterspeelzaal of naar de voorschool te gaan. En dat betekent dus dat de tarieven voor ouders fors omhoog gaan. Uh, als je veel verdient? Uh, nee hoor. Uh, Sowieso? Gewoon, nou ja, gewoon als je inderdaad precies... als je dus beide een baan hebt... dan kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag... en daarvan zegt het kabinet... ja, dan vinden wij dat ook ouders die kiezen voor de Peuterspeelzaal... gewoon kinderopvangtoeslag moeten aanvragen... en gewoon diezelfde tarieven als uit de kinderopvang ook moeten betalen. Maar eerder al was dat natuurlijk de reden voor veel ouders om uh, hun kind niet meer naar de kinderopvang te doen... maar te kiezen voor uh, een peuterspeelzaal. Die wordt gesubsidieerd door de gemeente, waardoor de eigen bijdragen nu nog laag kunnen zijn. Een nou, voorstel van het kabinet is dus dat werkende ouders... gewoon gelijke tarieven gaan betalen met, uh, met de kinderopvang. Dat betekent dat ik verwacht dat veel ouders er niet meer voor zullen kiezen om hun kinderen naar de voorschool te sturen. En dat betekent dus dat we minder kinderen zullen bereiken in de voorschool... en dus meer kinderen zullen hebben die met een valse start aan de basisschool beginnen. En dat is echt een fors probleem. ik denk dus inderdaad niet uh, zozeer dat de kwaliteit van de peuterspeelzalen uh, beter wordt... of dat het gelijkgetrokken wordt. Uh, nee, wat hoor. gaat gebeuren is dat mensen vanwege financiële redenen... hun kind niet meer gewoon naar de peuterspeelzaal doen. Nee hoor. Kijk het probleem is dat het huidige stelsel, dat is natuurlijk ook, uh, dat, is natuurlijk, dat werkt natuurlijk ook gewoon niet goed. Hè? Met voor een deel uh, uh, een gesubsidieerde kant, uh, door de gemeente gesubsidieerde kant. En voor een deel is het markt waarbij ouders een opvangtoeslag uh, krijgen. Dat is natuurlijk ook een stelsel waarvoor je een nieuwe oplossing zou moeten bedenken. Maar wat je wel moet doen is natuurlijk een stap vooruit. En zorgen dat je uh, die kinderen die het heel hard nodig hebben, uh, dat je die in ieder geval bereikt met voorschoolsonderwijs. Nou, en dat is wat dit voorstel niet garandeert. Sterker nog, ik verwacht daar eerder een teruggang in. Het doet ook niet zo heel veel met de kwaliteit... ondanks alle mooie woorden die natuurlijk wel in de brief te lezen zijn. Maar voor de meeste steden geldt dat die kwaliteit van aan de uh, kwaliteitseisen... die zij aan de voorschoolse periode hebben gesteld... zoals in Rotterdam bijvoorbeeld de eisen die aan de groep 0 zijn gesteld... Ja. al behoorlijk zijn en eigenlijk al hoger zijn dan op dit moment in de kinderopvang. Dank u wel, wethouder Hugo de Jonge van Jeugd in Rotterdam dus. Amerikaanse vicepresident Biden is deze week in Oost-Azië... in een poging de opgelopen spanning in de regio te verminderen. China stelde ruim een week geleden een luchtverdedigingszone in... boven een groep eilanden in de Oost-Chinese zee... die door diverse landen wordt geclaimd. China eist dat alle vliegtuigen die door de zone willen vliegen... zich eerst melden. Als reactie daarop lieten Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten... militaire toestellen over de eilanden vliegen... zonder Peking op de hoogte te stellen... Zesdaagse bezoek van Biden begint in de Japanse hoofdstad Tokio... en daarna reist hij verder naar China en Zuid-Korea. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Daders van de overval op de Haagse juwelier Stratman... zijn in hoge beroep tot 10 en 8 jaar veroordeeld. Dat is minder dan de straffen die de rechter eerder oplegde. De pers raads hier erover.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 De regeling uh, houdt een, uh, in dat we de salarissen van bestuurders in het mbo... beter uh, in verhouding brengen uh, met de omvang en de complexiteit van de school. En dat betekent vooral dat ze niet te veel stijgen. Uh, we hebben een maximum uh, gesteld in het kader van normering topinkomens. Maar wat we eigenlijk willen is dat niet alle bestuurders aan die top gaan uh, zitten. Maar dat ze ver daaronder uh, blijven. En nu hebben de toezichthouders uh, met ons afgesproken dat we afhankelijk van de grootte een uh, aantal uh, niveaus gaan uh, bepalen. En dat betekent dat salarissen dus minder kunnen stijgen. En dat is goed, want het is, gaat om publiek geld en dat moet uiteindelijk ook goed besteed worden aan onderwijs. En dan is er ook een maximum salaris uh, vastgesteld. En er is ook een uh, uh, maximumsalaris uh, uh, vastgesteld. Dat uh, ligt uh, iets onder de 200.000. Dat, dus, is... dat kun je dus inderdaad verdienen. En dat is eigenlijk bij de grootste school. En dat is dan bij een bepaald aantal leerlingen. Uh, en als je daar overheen gaat. Uh, je kunt nooit meer verdienen dan nee, die 198.000. Nee, je kan nooit meer verdienen. Want dan gaan wij het terughalen. Want dan uh, komt het boven de, de, de wetnormering topinkomens uh, hoe, uh, hoe gaat u dat controleren? Oh, dat doen we via de inspectie en iedereen moet dat in het jaarverslag uh, opnemen. Uh, dus uh, daar gaan we streng op uh, toezien. Wat we overigens ook hebben afgesproken is um, dat degene die nu boven die salarissen zit, dat die in versneld tempo teruggaan. Uh, dat betekent dat ze binnen drie jaar tot de nieuwe beloningscode moeten gaan behoren. En dat is verplicht, echt. Ja, nou dat is, dat is afgesproken. Dus dat moeten ze nu gaan doen, de mbo-bestuurders. Er zijn ook al bestuurders die vrijwillig geld hebben ingeleverd. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Gaat dat om veel mensen? Ja, dat, dat is een succesvolle actie geweest. We hebben eigenlijk bij alle bestuurders in, in het onderwijs... dus ook in het middelbaar beroepsonderwijs... eerder dit jaar aangedrongen om salarissen te matigen... en niet te wachten op het aflopen van een formele overgangsregeling. En uh, dat heeft effect gehad, want de meeste onderwijsbestuurders... die gaven gehoor aan de oproep en leverden vrijwillig uh, salaris in. Dus dat is heel goed. Minister Bussemaker van Onderwijs. Het aantal mensen met twee banen is vorig jaar met 12.000 toegenomen... tot 544.000, blijkt uit gegevens van het CBS. Mensen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week... meer dan degenen met de één baan. Mensen met één baan werkten in 2012 gemiddeld 34,1 uur per week. En bij personen met twee banen was dat 36,3 uur per week. Een op de vijf Londenaren die op de fiets naar het werk gingen... laat die nu staan omdat fietsen te onveilig zou zijn... blijkt uit een peiling van de BBC... 20 van de ruim duizend ondervraagden... zegt dat ze wel eens betrokken zijn geweest bij een ongeluk. Tussen 5 en 18 november kwamen in Londen zes fietsers om het leven... en dat heeft de onrust geleid. Inwoners van Londen die wel naar hun werk blijven fietsen... zeggen dat ze steeds vaker op de stoep rijden. Zo kunnen ze gevaarlijke wegen en kruispunten vermijden. 88 van de ondervraagden vindt dat Londen... aparte fietspaden zou moeten aanleggen. Sport. Het is geen goed weekend voor de Nederlandse voetbaltrainers. Twee trainers zijn de laan uitgestuurd en één is zelf opgestapt. We beginnen met de Adrie Bogers, die is ontslagen bij Sparta. De eerste divisieclub uit Rotterdam verwijt hem... dat hij geen passie en beleving overweegt te brengen op de spelersgroep. Sparta staat tweede in de eerste divisie... met acht punten achterstand op koploper FC Dordrecht. Bogers was aan zijn eerste seizoen bezig in Rotterdam. Ricardo Moniz die is op straat gezet door de Hongaarse club Ferenc Faros. In de laatste acht wedstrijden wist de club maar één keer te winnen. Ferenc Varos staat zevende nu in de Hongaarse competitie. En dan is er nog Ruud Krol. Die is zelf opgestapt als coach van zijn Tunesische club Svak En dat doet hij een, een dag na het winnen van de Afrikaanse clubtoernooi... Confederations Cup. Krol was onlangs ook nog een bondscoach van Tunesië. Het lukte hem niet om het WK te bereiken. Cameroen was in de WK-playoffs te sterk. ABB Verkeersinformatie. En daar is John Soka. Met files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat tussen Sint-Joosten echt 2 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat tussen Gorkum en Nieuwendijk 4 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Mandaatveiligheidsdiensten moet worden verruimd, zegt de commissie. Kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen dezelfde kwaliteitseisen. De salarissen en bestuurders afhankelijk van aantal leerlingen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NCRV met lunch.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 Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. In de C Handelsblad overweegt om naar de rechter te stappen nadat de krant was gefopt met een nep persbericht van een actiegroep. In het Mediaforumprogramma maken we de Boer. En Max van Wezel werkt voor Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat over het nieuws van de Volkskrant afgelopen zaterdag. Een verhaal over het einde van de treinkaping in De Punt. De kapers zijn, ondanks jarenlange ontkenningen... wel degelijk in een regen van kogels gedood. Officieel is altijd ontkend dat de Molukse kapers... bij de bevrijdingsactie moedwillig zijn gedood. Maar uit de documenten blijkt dat de zes kapers... door 144 kogels zijn getroffen. In 1978 was dat al bekend op het ministerie van Justitie. Maar het is geheim gehouden. En een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Ruud Derks. En die komt uit Heerlen. Dit is... Radio 1 Lunch we beginnen met het nieuws. Ja, hij zit helemaal zat, onderzoeksjournalist Tom van der Ham. Hij loopt in zijn werk voor het tv-programma Zembla... zo vaak op tegen een zwijgend peloton aan voorlichters... dat hij daar nu iets aan wil veranderen. En om die verandering in gang te zetten... heeft hij in een interview uh, uh, gegeven aan het vakblad voor persvoorlichters. Dat heet Communicatie. En in dat interview noemt hij zijn plaaggeesten met naam en toenaam. En Tom van der Ham zit hier tegenover mij. Hartelijk welkom. Uh, wat voor schokkende informatie heb je uh, over de persvoorlichters geschreven? Nou ja, um, het is zo dat ik op zich helemaal uh, niet erg vind... dat wij ons best moeten doen om achter een verhaal te komen. Maar uh, wat wij merken is dat het steeds moeilijker wordt... om gewoon fatsoenlijk bij een overheidsdienst bijvoorbeeld informatie vandaan te krijgen. Een interview is al niet mogelijk. Maar ook het, het hebben van een fatsoenlijk voorgesprek lukt eigenlijk steeds minder goed. En daar gebruiken die voorlichters zo vaak ja, in mijn beleving uh, niet valide arg argumenten voor... dat ik dacht, nou weet je wat, we gaan gewoon eens een paar van die voorbeelden noemen. En dan uh, hoop ik dat daar een fatsoenlijk debat over ontstaat. Wat is wat jou betreft het meest prangende voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld mijn laatste verhaal... Uh, anderhalve week geleden ging over uh, landbouwgif... Um, uh, ik probeer een verhaal te maken over de mogelijke risico's... voor omwonenden van landbouwgif. En dan zie je dat het ministerie van Economische Zaken... waar landbouw onder valt, uh, alle ramen en deuren weer gesloten houdt. Ze vinden het een lastig onderwerp. En ze geven dan ook aan alle overheidsdiensten die daaronder hangen... dan ook weer door van, nee, met, met Sembla niet praten. We krijgen nergens antwoord op. Alles moet via de mail. En ook de nationale politie, die ook in de uitzending uh, een rol zou moeten krijgen... omdat zij namelijk ook onderzoek doen naar illegaal gebruik van landbouwmiddelen. Ook daarvan kregen we op een gegeven moment... Uh, kreeg ik te maken met een persvoorlichter en ja dat vond ik ook weer zo'n typisch voorbeeld van hoe het niet moet. De commissaris die ik wilde interviewen wilde heel graag meewerken. Die zei: Ton, je hebt echt een belangrijk onderwerp. Beet, komt er opeens een persvoorlichter tussen? Ik had nog gezegd tegen die commissaris: moet je dat niet met met voorlichting kortsluiten? Nee nee nee, ik kan dat allemaal zelf regelen. Komt uh, de persvoorlichter mevrouw uh, Mente? Die komt er tussen. Die zegt: nee, hoor, wij werken niet mee. Ik zeg: hoezo dan? Ja, ach, uh, wij zijn niet de aangewezen partij. Ik zeg: maar uh, volgens mij die commissaris van jullie die doet dat niet voor niks. Die vindt het een belangrijk onderwerp. Ja, en jullie hebben ook uh, slechte Reputatie, dus we doen het maar niet. Ja, maar dat blijkt uit jouw verhaal ook. Dat, dat wordt onderling wordt dat dan kennelijk doorverteld. Je moet niet ja. met Semla samenwerken, want die, die zijn niet te vertrouwen Ja, ofzo. dat is dan op een gegeven moment een beeld wat ontstaat. Terwijl ik denk, ik wil zo open mogelijk werken. Ik leg aan het begin van het verhaal leg ik contacten met alle partijen. En dan wil ik graag weten hoe het zit. Maar dat, is dus, dat wordt je dus niet mogelijk gemaakt. Nou, deze mevrouw Mente bijvoorbeeld zegt dan op een gegeven moment... oké, okay, nou zet je vragen dan maar op een rij. Welke je wilt stellen? Dat heb ik al lang natuurlijk besproken met die uh, politieman die ik wilde interviewen. Maar goed, oké, okay, ik stuur die eeuwige mail weer. Uh, schrijf dan op, nou, dit en dit zijn de gespreksonderwerpen. Een paar dagen later zegt mevrouw Mente: oké, okay, je mag alleen vraag 1 stellen... Ja, ik zeg alleen vraag 1, bedoel, we leven niet in de Sovjet-Unie. Ja. Ik, ik ga over de vragen, jullie ja. gaan over de antwoorden. En uh, Anders kan ik ook wel iemand van... Ik bedoel, we zijn geen schoolkrant en dat vind ik gewoon heel raar. Wij, wij moeten gewoon zelf kunnen bepalen... En natuurlijk, ik werk open, ik wil geen konijn uit de hoge Ze we mogen weten waar het verhaal over nee. gaat. En dan dit soort argumenten. Ja, ik, kan daar, ik vind het vervelend, waarom? Niet omdat ik dan even word tegengezeten, maar omdat het publiek niet het echte hele verhaal te horen krijgt. Nou, dat maar, is een probleem. Want jullie taak is inderdaad om de zaak te controleren, zodat wij met z'n allen, de gewone burgers, weten wat er speelt. Ja. We hebben natuurlijk even gebeld met wat de mensen die in het artikel worden opgevoerd. Jij noemt echt een aantal voorlichters met ja. naam en toenaam. Uh, bijvoorbeeld deze Charlotte Menten, uh, werkt voor de Nationale Politie. politie om een reactie gevraagd, maar het hoofd van de communicatie laat weten uh, dat ze niet in onze uitzending wil reageren. Omdat ze wil voorkomen dat haar collega nog meer ten onrechte wordt beschadigd. Hmm. Ik vind de manier waarop Van de Ham zijn onvrede uit beneden peil. Hij had bijvoorbeeld ook contact met mij als verantwoordelijke kunnen zoeken om de kwestie te bespreken. Hij botviert zijn frustratie door mensen te beschadigen. Dat vind ik een verkeerde en weinig constructieve aanpak. Overigens, degene die u hoort lachen, dat ben ik niet ik. En dat is iemand van het mediaforum. Ik vind het namelijk best wel een, een, een hele merkwaardige uh, typering van, van de situatie. Ik heb contact gezocht met mevrouw Menten. Na de uitzending ook nog, want ik wilde hierover praten. Geen reactie. Ik heb een mail gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken. Van, he, uh, uh, burgers die wonen naast een veld met landbouwgif. Uh, daarvan wordt gezegd, ramen en deuren dicht als de boer langskomt met zijn gifspuit. Ik heb het idee dat voorlichters ook zo uh, reageren op het moment dat er een onderzoeksjournalist langskomt. Ramen en deuren dicht, uh, uh, geen informatie geven. Ook daarna toen een mail gestuurd, hoor ik ook niks. Nee. Dus maar even, wat jouw, re jouw redactie is toen gaan bellen, volgens mij afgelopen vrijdag... Nou. over dit onderwerp. Nou ja, We hebben een aantal, aantal van die namen die in jouw ja. stuk worden opgevoerd... gebeld, maar niemand wil reageren. En toen kreeg ik opeens een telefoontje van, het, uh, van de woordvoerder... van mevrouw Dijksma. Ja, Ton, ik hoor dat je gefrustreerd bent. Ik zeg, ik ben helemaal niet gefrustreerd. Um, maar ze vinden het vervelend als wij nu naam en toenaam gaan noemen. Ik denk, nou ja, dat is dan misschien mm. maar... Laten we op die manier hopelijk dat debat een beetje uh, op gang krijgen. Jij zegt, zij de, de, de, de, de journalisten praten met elkaar uh, vaak aan de toog van een <laughs> goed café. Dat doen voorlichters ook. Dus dat, dat verhaal gaat een beetje rond. Van Zembla, Dan moet je wel uit de buurt blijven. Kijken jullie ook nog, uh, laten we zeggen... Kritisch naar onszelf. Ja. Nou, <laughs> ja, even naar jezelf. Ja. Heeft, heeft het te maken met een imago <laughs> dat niet klopt misschien? Nou ja, natuurlijk, wij, uh, wij zijn niet foutloos. Wij gaan, wij, wij gaan ook wel eens een keer uit de bocht. We zullen een keer ook misschien... Uh, in de montage, uh, een, een bepaalde keuze maken... waar je achteraf discussie over kunt voeren. Dat wil ik absoluut, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het kan niet zo zijn dat... Uh, al zou je een negatieve ervaring hebben in het verleden... dan moet je die uitspreken en dan moet je daar een streep onder zetten. En dat kan niet elke keer dan weer boven de markt hangen. En dat doen ze wel. En ik heb ook heel vaak, als een voorlicht dat zegt, zeg ik... Kom eens met een voorbeeld. W wanneer heb ik dan een fout gemaakt? Want eh, bijvoorbeeld onze uitzendingen die bijvoorbeeld bij economische zaken zo gevoelig liggen. Dat zijn gewoon verhalen waar we uh, heel veel nieuws mee hebben voor, uh, uh, gemaakt. Waar we beleid is erdoor veranderd. En we hebben de prijzen voor gewonnen. Dat zijn geen flutterige verhalen geweest. Nee. Denk je niet dat je voor jezelf heel erg uh, moeilijk hebt gemaakt nu. Door al die namen te noemen. Als je ze nu weer belt. Dan... Nou, ik denk niet, denk niet dat het heel veel moeilijker kan dan nu. En ik heb ook een, samen met Manon een boek geschreven. De Verzuimpolitie. Manon Blaas. Ja, met Manon Blaas, mijn eindredacteur. Daarin beschrijven we ook uh, hoe dat werk gaat we willen juist zo transparant mogelijk zijn. We willen verantwoording afleggen over ons werk. Ja, en ik, ik, ik denk niet... Ik weet, ik weet niet hoe uh, bijvoorbeeld jullie daar tegen aankijken als mediaform. Ja, dat mogen ze straks zeggen. Oh, sorry. Ik mag ja, de, ja. Nee, nee. Nou, ja, goed. Er zitten dus ook journalisten van ja, ja, ja, ja, de reputatie. Nee, die mogen dat zo meteen allemaal <laughs> zeggen. Uh, gaan, we, gaan we zo meteen doen. Na, na half één. Hartelijk dank voor je komst hier, Tom. Uh, na 2,5 jaar is het einde oefening voor Jan Keulen... de directeur van het Doha Center for Media Freedom. Keulen was aangesteld om de mediavrijheid in Qatar te promoten. Maar hij werd op staande voet ontslagen. Over de oorzaak van het ontslag tast de voormalige directeur nog in het duister. We hebben hem even gebeld. Hij vermoedt dat zijn ontslag iets te maken heeft... met de wens van de nieuwe regering om lokale bestuurders meer macht te geven. 200 jaar oud is het Koninkrijk der Nederlanden. En vanavond is daarom het Koninkrijksconcert in het Circus Theater in Schevening. Koninkrijksconcert, zaterdag live, werd dat uitgezonden... was goed voor 1,7 miljoen kijkers. De voorstelling in het Circus Theater met artiesten als Guus Meeuwers... en Brigitte Kaandorp en er waren er nog veel meer... was daarmee het best bekeken onderdeel van de festiviteiten... rond het 200-jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden. Door de live-uitzending van dat concert... werd de quiz van Paul de Leeuw met een dag uitgesteld. De kijkcijfers hebben daar niet onder geleden. Op zondag trok de Leeuw samen met zijn cabaretiers... maar liefst 1,6 miljoen kijkers. Camera's die dringen steeds verder door in radiostudio's. Via de webcam kunt u al vaak meekijken. Ook bij ons hier via radio1.nl. De luisteraars van 3FM-dj Michiel Veenstra vinden dat nog niet genoeg. Toch komen er nog regelmatig tweets en appjes en mailtjes binnen... van vooral mensen die net wat meer met radio willen doen... die gewoon geïnteresseerd zijn wat ik nou allemaal uitvreet... die echt van een keer letterlijk op mijn vingers willen kijken... hoe ik nou zijn uitzending maak. Nou, dat kan. Ik ga namelijk op dinsdag 3 december de hele avond dit ding op mijn hoofd zetten... Het ziet er niet uit, maar dat is slechts een detail. Veenstra presenteert morgen dus met een camera op zijn hoofd via 3fm.nl. En de apps van 3fm zijn alle handelingen van de DJ morgenavond... tussen 7 en 10 uur te volgen. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat NRC Handelsblad... een artikel heeft geschreven op basis van een nep-persbericht. De krant was er goed ingetuind. In dat bericht, zogenaamd afkomstig van kledingfabrikant Coolcat... stond te lezen dat er in Bangladesh geproduceerde kleding... ingeruild kon worden, zodat het geschonken zou kunnen worden... aan de bevolking van Bangladesh. Later werd bekend dat actiegroep Brandsetters... achter dat persbericht zat. En ook de bijbehorende site, NRC-ombudsman Sjoerd de Jong... die twijfelt of de krant de actiegroep voor de rechter zou moeten slepen. Dan zou de krant als slechte verliezer over kunnen komen. Ik praat erover door met Menno Herma van Vos, advocaat van Zolf Advocaten. Meneer Herma van Vos, goedemiddag. Goedemiddag. De hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers, laat via een woordvoerder weten, uh, en ik citeer nu, dat is nu niet aan de orde, dus nadrukkelijk is de optie open. Zou u NRC aanraden om de actiegroep juridisch aan te pakken? Ja, enerzijds wel... Uh, omdat we zien uh, dat dit vaker zal gaan voorkomen, dus wil je paal perk stellen. Dan is misschien NRC hier wel een partij die dat zou kunnen doen uh, als uh, krant. Uh, ook omdat ze hier slachtoffers van zijn. Andere kant begrijp ik ook dat NRC, zoals ze zelf zegt, van ja, dan komen wij zelf ook een, niet zo heel erg goed uit de verf. Nee. Maar, maar even, even naar de feiten dan. Hè? Want wat hier gebeurt is eigenlijk gewoon uh, list en bedrog van die actiegroep, die Klopt. krant die tuint daarin. Heb je dan een zaak voor de rechter? Nou, als het gaat om de vraag van uh, wat brandzetters, wie dat dan ook is, wie erachter zitten... die hebben natuurlijk de boel belazen, Laat laten we het gewoon zo uh, noemen. En uh, Dat is gewoon misleidend, dus Er is sprake misschien zelfs van een soort identiteitsfraude. Ze hebben zich voorgedaan als het PR-bureau van Coolcat, wat dus allemaal niet juist is... Uh, in dat opzicht denk ik dat er een punt te maken is. Anderzijds heeft natuurlijk NRC als journalist, uh, of de journalist van de NRC heeft natuurlijk ook zijn eigen onderzoeksplicht. En die zou misschien hier toch wel even verder hebben moeten kijken dan de neuslang was. Ja, dat zegt de ombudsman in feite ook. Trekt hij die zin het boetekleed aan, als ja. NRC-vertegenwoordiger. Dat hadden ze beter moeten onderzoeken. Maar toch, uh, ja, je, je kunt alles wel onderzoeken. Op een gegeven moment moet je toch ook vertrouwen dat een telefoonnummer klopt en, en een woordvoerder klopt misschien. Ja, enerzijds wel. Ik denk wel dat internet uh, laat zien dat uh, een heleboel dingen soms niet kloppen. Uh, iedereen kan op internet of via social media een identiteit aannemen of allerlei dingen de wereld inslinken. Zonder dat je dat uh, eigenlijk ja, 1, 2, 3 kan en moet vertrouwen. Misschien dat de tijd, ondertussen heeft wel geleerd dat er ook soms iets anders achter zit. Weet u of er ooit een nep-persbericht op die manier is aangepakt? Uh, nee, bij, bij mijn weten is dat in ieder geval in Nederland niet gebeurt. Dat was niet in ieder geval voor de rechter gegaan. Misschien zijn er wel al aangiftes gedaan. Uh, maar ik heb in ieder geval niet kunnen lezen... nog in nieuws kunnen horen dat dat gebeurd is. Nee, dus alleen voor de jurisprudentie zou het leuk zijn... als de NRC uh, dit wel zou doen... dan weten we allemaal een ja. beetje waar we aan toe zijn. Uh, dank dat u er even over wilde praten. Uh, hij is uh, werkzaam bij Solv advocaten. Menno Heerma van Vos. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Antonin Panenka mag vandaag eindelijk met pensioen. De Tsjechische voetballer is 65 geworden vandaag. Hij werd uiteraard wereldberoemd met zijn winnende strafschop. Dat was in de finale van het EK van 1976 tegen het toenmalig West-Duitsland. U kent allemaal vast die beelden nog wel. Hij stifte die bal rechtdoor, hè? tragend, tergend, langzaam... langs de Duitse doelman die de hoek in dook. De zogeheten panenka heet dat vanaf dat moment. En de Tsjechoslowakije werd daarmee winnaar van die wedstrijd. In 2001 blikte BN'ers terug in het NCV-tv-programma De Televisiejaren. U hoort cabaretier Peter Heerschop, Kees Jansma en Don Leo Beenhakker. Wat heerlijke stiftje. Oh, en een overzip, Marja. Oh, wat heerlijk, wat een... Ja, wat een genot. Eigenlijk dacht ik, geloof ik, eerst die moet worden overgenomen... want hier klopt dus niet. Er, er, er is iets wat niet kan. Wat een zenuwen en wat een beheersing... om die bal zo heel zacht dat wipje te durven geven. En Panenka heeft de Tsjechen uiteindelijk toch... het Europees landenkampioenschap bezorgd. De koelheid, de kilheid om dat op, juist op zo'n moment te doen... te gaan doen... En het dan ook nog waar te maken. Ja, dat is absoluut de top. Wat zeg je? Ah ja, en je ziet het weer helemaal voor je. Het is, het is fantastisch. Zulke momenten zijn echt fantastisch. Hè? Volgens mij ben ik toen door de bank gegaan. Volgens mij was dat. Nee, dat was bij het BK in 1974. Toen zijn we door de bank gegaan. Toen stond ik met mijn broertje. Met mijn broertje stond ik heel hard op de bank te springen. En Ze hebben zo doem, door, die, door die veren gegaan. Nee, het EK in 76. He, nee, daar weet ik niks van. Ja, de laatste was Christine van der Horst. Zij is minder in ons geheugen blijven hangen. In ieder geval minder dan die beroemde strafschop van Panenka. Panenka is trouwens tegenwoordig actief als voorzitter... van de Tsjechische topclub FC Bohemians uit Praag. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dus we werden net al min of meer geïntroduceerd, maar nu echt met de namen erbij. Hadassa de Boer is hier, programmamaker, hartelijk welkom. En Max van Wezel, columnist bij Vrij Nederland... en presentator hier op Radio 1, Hij werkt voor de VPRO en de NOS. Um, ja, we hoorden net die mediaadvocaat al even over die uh, zaak rond NSC Handelsblad. Hadassa zou een krant een keer zo'n juridische actie moeten ondernemen... wat jou betreft, tegen dit soort nepberichten? Nou ja, ik, ik, ik vind het heel ingewikkeld, want uh, ja, het werd hier al heel hard neergeschud, omdat het jou als krant dan ook een beetje het boetekleed aantrekt... en bovendien kost het veel geld. Want aan de andere kant, we hebben het hier al vaker over gehad. Over dit soort gebeurtenissen in, uh, in het mediaforum. En ik vind het wel heel ondermijnend voor de geloofwaardigheid van een krant. Ik vind het wel echt heel uh, ja, lastig dat het vaak gebeurt. Lijkt me voor redacteuren. Want als je ook hebt gelezen hoe, hoe de NRC-redacteur dit heeft gecontroleerd en gecheckt. Het is wel moeilijk. Het is niet om, alleen uh, maar een persbericht komt binnen en je plaatst het, is niet, het ongelezen het is niet, en ongetrekt. Nee, ze heeft het niet blind over, overgedikt. Maar, maar ja, aan de andere kant, ja, de, de, de ouderwetse telefoon heb ik het idee dat die toch ook wel iets... Ja. Vaker nog, Max, uh, jij schudt je hoofd al de hele tijd. Worden. Ja, ik vind dit uh, puur de schuld van de NRC. Ik kan me best voorstellen dat een actiegroep zo'n soort ludieke actie uh, uitprobeert... Maar het is natuurlijk om aan een krant om daar niet in te lopen. Nou, ik ken de collega die dit heeft gedaan, tamelijk goed. Barbara Rijluister, mm. dat is een hele goede ja. journaliste. Maar ja, de stress bij zo'n dagblad ken ik ook. Van uh, iemand belt je vlak voor de deadline op. Uh, het is primeurtje, exclusief. Primeurtje. primeurtje. Ja, als heurtje. jullie het niet nemen, nou dan bellen we de volkskrant. En in die sfeer zeg je ze als journalist veel te vaak, ja ik doe het. Ja, in de, in de maar haast. goed, uit de reconstructie blijkt dat zij dus inderdaad... niet zomaar dan dat voor klakkeloos heeft aangenomen... en in de krant geknald, wel terug gebeld. Uh, ja. Nou ja, citaten. Uh, het is toch ja. het is wel een beetje liegen natuurlijk L van die club. Ja, toch is het voor een krant beter. Je hebt ook kranten zoals Trouw die die richtlijn hebben van uh, in geval van twijfel, weet je, morgen komt er weer een krant. En dan ja. kun je het ja, goede verhaal plaatsen. Ja. En ja. dat zou NRC ook moeten doen. Bij en twijfel de niet inhalen. Ook. Nou ja, weet je, Met twijfel niet inhalen. Wat wel slecht was aan het bericht was, was geloof ik, dat de citaten van de, van de, de, de, de coolcat-topman Roland Kaan, die werden gewoon, die zijn wel rechtstreeks overgenomen. Ja. En niet dat dat uit een persbericht kwam. Alsof of zijn ze Alsof de krant zelf ja. met hem had gesproken. En dat is natuurlijk ja. wel een, uh, verkeerd. Daar moet je volgens mij daar voor waken. De, daar zegt de ombudsman ook wat in zijn stukje over. Uh, kijk, rond 1 april zijn we allemaal alert. Want dan gebeuren dit soort dingen natuurlijk aan de lopende band. Maar ja, ja midden in het jaar. Toch vind jij, het is een, een verwijt ook wel aan de journalistiek in dit geval. Ja, ik, ik, ik vind dat de journalistiek in Nederland... veel te veel in de ban is van een uh, gestreste hyperigheid. Van wij moeten de eerste zijn. En ja. god bewaar dat, uh, dat de concurrentie een minuut eerder is. En internet heeft dat natuurlijk alleen maar verergerd. Die, die haast, die snelheid waarmee iedereen werkt. Terwijl het, ja, ik ben nog van de hele oude, oude old school... van het gaat om wat is waar. Ja. En dat heeft soms tijd nodig. Dus ja. zelfs nummers en namen gewoon checken... als ja, staan ze in een ja. Zometeen praten we door over andere zaken. Eerst nu het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Werkgevers moeten de komende jaren voldoende banen creëren... voor mensen met een beperking. Staatssecretaris Kleinsma gaat dat streng controleren... zegt ze in een toelichting op de nieuwe participatiewet... die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De daders van de dodelijke overval op de Haagse juwelier Stratman... zijn in hoge beroep veroordeeld tot 10 en 8 jaar cel. Begin dit jaar had de rechtbank 13 en 11 jaar cel opgelegd. De derde verdachte, de chauffeur, is nu vrijgesproken. Werkende ouders zijn verontwaardigd over de plannen van minister Asscher... om de kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk te schakelen. De Stichting voor Werkende Ouders zegt dat de prijs voor peuterspeelzalen... gelijk getrokken wordt met de prijs voor kinderopvang. Dat kan tot gevolg hebben dat de peuterspeelzalen... voor veel ouders duurder worden. Tot zover de belangrijkste Nieuws. Aan ah, weer verkeersinformatie, John Sohoka. De A73 Venlo richting Maasbracht is bijknopend het vonderen... afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. Nog even zeggen het over die zaken met betrekking tot de Ombudsman... en dat uh, foute persbericht van Coolcat. Daar staat een aardige column van Joost van Kuppenveld... op onze mediablog, mediablog.ncv.nl. Nu het Mediaforum op het radio met Hadassar de Boer en Max van Weesel. We blijven even bij NSC Handelsblad... Uh, want die citeren weer uh, uit de Snowden-documenten en nu bleek dat de AIVD spioneert op webvoorraad... terwijl dat volgens de wet uh, niet mag... Adas, heb jij de NRC uitgebreid gelezen dit weekend? Ja, ik heb het wel, ik heb het wel gelezen. En uh, ik vind het ook wel een, een heel interessant. Ik, bedoel, ik geloof wel dat voor sommige mensen de onthullingen... helemaal niet zo heel onthullend waren... omdat er dit al langer bekend was. Uh, bij mij in ieder geval niet. En uh, ja, waar ik me over verbaasd... wil, dat wel de discussie alleen nog maar heel erg gaat over... of dit juridisch wenselijk is. Terwijl het voor mij meer de vraag is of het überhaupt wenselijk is... dat er op deze manier informatie wordt gekregen verkregen over ja. mensen die, die, die, die sleepnetmethode waarover wordt uh, gesproken. Je sleept een hele hoop mee en uh, misschien rolt hij dan eens één een visje uit. Ja, en, en wat, maar ook, wat ik ook heel opvallend vind... is dat het lijkt alsof uh, ja, eigenlijk de, de, de politiek ook verrast wordt hierdoor... en dat je de minister ziet praten met, met, met bijna vragende ogen... van nou, ik red me hier nog even uit... maar wat gebeurt er eigenlijk alsof je achter de feiten aan moet rennen... En dat je denkt, ja, wat, wat, waarom is er eigenlijk geen politiek toezicht op? Of zo lijkt het. Wat, wat gebeurt er allemaal? Ja. Dat vind ik. Een ja, vandaag is een natuurlijk die, die commissie met zijn advies gekomen. Dat gaat, een beetje, gaat, gaat eigenlijk voor een groot deel hierover. Max, wat vind jij van, van de berichtgeving tot nu toe? Nou, ik heb ook wel een beetje medelijden met die AFD-mensen. Want we zijn heel kort van geheugen in Nederland. Dit is, uh, <coughs> sorry, dit is ontstaan uh, na de aanslag op de Twin Towers. Na de moorden op Pim Fortuyn en uh, Theo van Gogh. Ja. En de AFD heeft toen juist van de politiek... heel veel verwijten gekregen van... zeker die moord op Theo van Gogh hadden jullie kunnen voorkomen... als je eens wat beter je best had gedaan... om allemaal radicale jihadgroepen op internet te volgen... En het is dus de politiek zelf eigenlijk geweest... die de inlichtingendienst heeft opgeroepen... van uh, je moet het internet op, je moet die geheime uh, fora in. En wat je dus niet weet is of ze misschien nieuwe aanslagen... op beelders of Ajan Hirsi Ali of Rita Verdonk of zo... hebben weten te voorkomen op ja, deze manier. Ja, dat, dat, weet je, Alles lijkt maar gewoon geoorloofd in, in het belang van onze veiligheid. Maar ja, hoe onveilig is het eigenlijk? Weet je? Dat ga je, ga je toch afvragen, ik doe. En, en, en wil je dat wel? Dat wordt me niet gevraagd. Dat <laughs> is natuurlijk steeds het argument van degene <gif> ja. die zeggen... van nou ja, laat toch maar gewoon gebeuren. Want, want ja, we weten niet wat er allemaal mee voorkomen is. Ja. Maar dat claimen ze wel, dat er dingen mee voorkomen zijn. Nee. Dat is het nare dat je dat niet weet. Ja. Omdat het om een geheime dienst gaat. Maar oh. kijk, wat niet deugt volgens mij. Als NAC daar gelijk in heeft. En, en hun bron, uh, Edward Snowden daar gelijk in heeft. Dat is die sleepmethode. Dus ja. uh, dat is bij wijze van spreken. Uh, zit aan één tafeltje in een café. Zitten drie jongetjes samen te zweren. En dan ga je alle bezoekers van dat café. Ook mensen die er op een hele andere dag zijn geweest. Ga je in de gaten ja. houden en schaduwen. Nou, dat. dat dat is absurd als ze dat doen. Maar dat ze die radicale jihadgroep in de gaten houden via internet... dat is een van de weinige manieren waarop de inlichtingendienst... dat soort aanslagen kan voorkomen. Ja. Door te infiltreren op internet. AD, vandaag weer een verhaal he, over uh, dat de IVD ook studenten werft. Um, ja... Ja, dat... Eigenlijk lijkt alles ineens nieuws rond de nou ja dat, dat scheen trouwens ook uh, al lang bekend te zijn. Hoewel, uh... ja, minister van Tijnen schijnt Precies. in de jaren 80 als student. Tacht... Ja. Ja, dat Zelf zat ook. als student. Als nee, als nee, nee, als minister. Oh, okay. Toen wat, was, er, was er al zo'nzelfde kwestie zo speelde daar. En daar is hij erg op aangesproken. En, maar wat nu verbazingwekkend is... is dat die praktijken dus altijd zijn doorgegaan. Heb ik begrepen. En uh. wat, wij, wat wij mij wel... Verbaasd aan het stuk, was dat die studenten zich zo ontzettend geïntimideerd voelen en overvallen. En die, zijn, die zijn, lijken wel stalkers. En als we niet uh, meewerken, dan, dan, dan zijn we bang dat we iets strafbaars doen. Of dat we verdachten worden. Dat, dat vind ik wel een beetje. Nou ja, ze benaderen natuurlijk mensen zaak. die zelf in een uh, uh, kraakpand zitten oh. of in een. Uh, actiegroep zitten, en die kunnen ze chanteren met... Uh, we gaan er geen zaak van maken, we gaan het niet aan de politie vertellen... maar dan moet je wel meewerken. Dat is behoorlijk intimiderend. Een je terug was in het nieuws dat ze ook journalisten zo benaderen. Ja. ja. Ja, er is rond uh, de Olympische Spelen in China. Ja. Is er toen een hele affaire geweest. Ja. Dat zij dachten van. Uh, nou ja, als wij geheime agenten gaan sturen naar Peking. Ja, dat hebben die Chinezen meteen door natuurlijk. Maar journalisten, sportjournalisten moeten er toch zijn. Maar ik had het ook. Het idee dat ik las over een student. Die, die, die, die, die had alleen maar een scriptie of onderzoek gedaan. Weet ik het, over, over iets in het buitenland. En die werd ook al benaderd over, over Egypte of iets. Die zat helemaal niet in een of in een, in een, in een, in een andere vereniging. Of in iets wat, wat verdachtmakend was. Dus ik vind het ook wel. Een beetje griezelig dat iedereen zo in de gaten weer wordt gehouden. En, ja. en dat je op die manier wordt benaderd. Of een beetje griezelig. Ik vind het ja. eigenlijk dood. Heen. Dat dat dood vind heen. Ik vind het. Ja. Um, goed, nou, dat zijn de journalisten. Aan de andere kant heb je dus de, de voorlichters. Hè. Um, constante strijd, dat is eigenlijk ook al van alle jaren. Uh, tenminste, daar lijkt het uh, soms op. We hoorden net in het mediajournaal Tom van der Ham... dus journalist van Zembla... die in zijn uh, nieuwe boek erg kritisch is over persvoorlichters... en ze ook met name een toenaam noemt. Uh, Max, jij zat heftig mee te knikken toen hij aan het woord was. Ja, en ik was diegene die daar net een beetje in de last schoot. En dat was <laughs> omdat de politie nu zegt... dat de reputatie van die voorlichter Charlotte Menten moet worden... Uh, beschermd. Ja. En toen dacht ik van, nu gaat het toch wel heel ver. Want ik begrijp nog wel een beetje dat er voorlichters zijn die de reputatie van hun werkgevers moeten beschermen. Ja. Maar nu moet er al gezwegen worden omdat de reputatie van die voorlichter zelf in gevaar is. Dan, dan gaat het ver. Kijk, het, het is een soort springhanenplaag, uh, de voorlichting. Ik heb dat zelf in Den Haag meegemaakt. En daar moet je dan altijd bij zeggen: van je hebt er ook hele goede bij. En dat is ook zo. Ja. Maar het zijn er gewoon heel erg veel. Ik geloof dat 200 uh, Haagse journalisten permanent Jullie, gevolgd worden door zes. 100 voorlichters. Maar ik wil net zeggen, jij zat in het bestuur van Nieuwspoort en ja. dat, dat beruchte boek van, uh, intussen beruchte boek van uh, Joris, Joris Leidijk, ja. waar dat volgens mij in stond: verhouding van 1 op 3 of zo. 1 op 3 is dat. En in heel Nederland is dat, geloof ik, uh, nog schever. Ik geloof dat er 15.000 uh, journalisten zijn en iets van 60.000 mensen in de voorlichting, de communicatie, de public relations. Dus dat, dat, dat is scheef gegroeid. Er zijn te veel voorlichters die zich met te weinig journalisten bezighouden. Heb jij daarmee te maken gehad, als toevallig? Nou, niet zo erg, want ik heb nooit zo Ik denk dat dat in, in, in bijvoorbeeld politieke verslaggeving heel erg speelt. En dat je er dan inderdaad veel meer mee te maken hebt. Hoewel soms in het bedrijfsleven natuurlijk ook uh, heb je ook voorlichters. Maar dat vind ik nog wat anders. Kijk, je begrijpt wel dat de, dat de taak van een voorlichter is om, om zijn werkgever en een bedrijf te beschermen. En, maar ja, als het gaat over een voorlichter van het Rijk bijvoorbeeld. Ja, die heeft zich gewoon te houden aan de wet openbaarheid van bestuur. Ja. En als ik dan dat verhaal hoor van die landelijke politievoorlichter... dat je zegt, je mag maar één vraag stellen... Dat heeft weinig met openbaarheid, van, weinig bestuur met weinig openbaarheid van bestuur te maken. Maar je, je maar ja, jij mag de, vragen wat je wil. Jij loopt ook, de, ook al waar. heel lang rond in Den Haag. Hij noemt ook een aantal voorlichters van... De, nou bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt met name en toename genoemd. Heb jij ook dat soort ervaringen dan in Den Haag? Ja, hoewel zij een aantal namen noemen in het boek... waarvan ik denk, daar heb ik juist weer uh, goede ervaring mee. Iemand van Binnenlandse Zaken, Frank Wassenaar... die bijvoorbeeld Argos enorm heeft geholpen... met een reportage in het uitzetcentrum Ter Apel... Waar Argos echt twee weken achter de scherm mocht kijken. Hmm. En, uh, maar die heeft dan weer iets tegen Zembla, kennelijk. En dat, dat is wel willekeurig. Ja. Het is niet aan een voorlichter om dus te zeggen: nee. van nee, jouw medium bevalt me dat niet. Is waar, ja. maar dat kan, gebeurt maar, er maar, toch, maar, het gunnen, denk ik. Maar echt. kan het ook zijn dat, want dat ik bedoel, gebeurt kijk, gebeurt me, Tom zat hier net een ontzettend aardig jongen als je hem zo ziet. Maar ja, ik weet niet hoe hij te werk gaat. Dus het kan ook best zijn dat zo'n voorlichter heel veel ervaringen met ja, hem heeft. Ja, en die zeggen dat misschien dan weer tegen hun collega-voorlichters. En ja. zo gaat het natuurlijk ook. Dus kan vaak, het ook nog ja. met het imago van Zembla te maken hebben dat die misschien. Ja, maar dan moeten ze het uitleggen. Dan, dan hadden ze ja. moeten uitleggen... we hebben slechte ervaringen met Sembla... om en hierom, die en die en die precies. en die reden. Ja. Ja. Dan kan Sembla daarover nadenken. Maar dat is volgens Tom niet gebeurd. Ze zeggen gewoon nee, Sembla, nee, Sembla doen we niet. Dat nee. kan niet natuurlijk. Nee. Duidelijk. Dan uh, de treinkaping. Een uh, groot verhaal in de Volkshand afgelopen zaterdag... over de Molukse treinkaping van 1977 voor de Goede Orde. Dat was die bij de punt. Voor het eerst zijn archiefstukken boven tafel gekomen... waaruit blijkt dat het officiële verhaal dat uh, al die tijd rondging... dat dat gewoon niet klopte. Er blijkt veel meer geweld te zijn gebruikt door de mariniers destijds... dan tot nu toe werd gedacht. Adassa, wat vond je toen je dat stuk las? Ja, ik heb, ik heb het uh, gelezen. Ik vond het een, een heel goed... Stuk. Uh, ik moet wel zeggen dat ik was zes hè, toen, dat, <laughs> toen dat zich speelde. Dus ik denk dat het op Max nog veel meer indruk heeft gemaakt. omdat je je nog zo goed. Je speelde weet. nog met hele andere treintjes. Ik speelde met totaal andere treintjes, <laughs> inderdaad. Maar ik weet wel, het is gewoon een. een, een, ja, een bijna, het is een wond hè, een soort waar, waarvan je altijd mensen zich hebben afgevraagd. Van, van wat is daar gebeurd. En ik vind het heel erg goed dat er nu een ja. journaliste is. als je het hebt over onderzoeksjournalistiek. die dit uh, ja, nu openbaar heeft gemaakt. Ja. Ja. En uh, ja, ik vond het dat heel is goed. Een een grote zaak, er zaten allerlei aspecten aan. De, ja. de hele politieke beslissing Precies. natuurlijk, of je wel of niet moest ingrijpen... van acht en NL tegenover elkaar. Toen, eh, toen dat ingrijpen, het hield heel Nederland to, toch wel bezig. Ik kan me nog heel goed herinneren, wij wonen in het noorden toen. Wat, wat vind je, eh, Max, hoe, is dit nou, hoe kan het dat hij nu pas naar buiten komt bijvoorbeeld? Nou, ten eerste draag ik Anna van Est, die dit heeft uh, geschreven hierbij uh, voor, voor de tegel voor onderzoeksjournalistiek. Dit ja, is als... echt een geweldig verhaal. Waarom het nu pas naar. Ja, ze hebben nu pas een brief gevonden. die uh, Ernst Heers balin die toen ambtenaar was bij justitie. Late de minister, ja. Later zelf minister werd. Toen aan de toenmalige minister uh, van, Acht. van Acht heeft geschreven: van jongens, er is wel geschoten. En die brief is uh, de doofpot ingegaan. Dat is dus heel moeilijk te achterhalen. De noodhulen van de ministerraad zijn van die jaren nu openbaar. Maar goed, dan heb je alleen de notulen... niet de stukken die de ambtenaren voor de ministerraad hebben geschreven. Je kunt de wet van de openbaarheid bestuur uh, erop loslaten... maar die maakt een uitzondering voor adviezen die ambtenaren aan hun minister hebben uh, gegeven... die kun je niet wobben. Dus het is erg knap van Anna van S. van de Volkskrant... dat ze aan die brief is gekomen. Ja, ja dat kan even duren. Ja. Ja. Waarvan uh, heer Belling ineens dacht van... heb ik dat al ooit opgeschreven? Ja, maar hij geeft wel toe in dat artikel ja. dat hij dat heeft opgeschreven. Alleen toen hij zelf minister was, niet gedacht van... Hey, die doofpot oh. moet open, ik, ik ga hier werk van maken. Dat gaat de Kamer nu pas doen. Ja. Ja. Het, het was echt een grote zaak natuurlijk in Nederland. Uh, we hadden trouwens in 1975 al de trein bij wijze gehad natuurlijk. En toen de punt en de school, dat was tegelijkertijd... Ja, Nederland was echt uh, daardoor in de greep. Ja, en wat dat betreft uh, zijn we misschien ook weer een beetje kort van geheugen. Want als je de Volkskrant uh, zaterdag leest... word je heel kwaad op die uh, politiemensen en mariniers die geschoten hebben. Uh, ik herinner het me nog heel goed, uh, 1976 was het. 1977 was ja. het. Uh, ik was al iets ouder dan hadassa toen. <laughs> en ja, je, je was vooral erg bang voor die passagiers. Ja. Ik geloof dat, dat heel ik. Nederland behoorlijk opgelucht was toen het leger en de politie een einde aan de kaping hebben gemaakt. Want je wist niet, komen er nog meer uh, treinen? Uh, er was ook een school gegijzeld met schoolkinderen. Ja, ja. Uh, Boven smil, uh, Het waren passagiers die al weken daar werden vastgehouden. Dus uh, de sympathie in Nederland lag, lag niet echt aan de kant van de Molukse terroristen. Right. Veel meer bij het leger dat optrad. En nu, ja. nu dus blijkt dat dat leger daar uh, nou ja, eigenlijk gewoon met, met uh, machinegeweren... waarschijnlijk heeft uh, lopen maaien. Want uh, ja, een kogelregen wordt overgesproken. Ja, het aantal hoort. Ja. Er zijn nu mensen die zeggen, ja, die moet nu alsnog die Mariniers uh, ter verantwoording roepen. Dan nou, denk ik. Het eerste wat er moet gebeuren, is dat er gewoon een, een officieel onderzoek moet komen. En dat dit allemaal, uh, dat dit allemaal goed goed wordt uitgezocht. Dat ja. lijkt me het belangrijkste. Een parlementair wat onderzoek... Precies, wat is er precies gebeurd? Er is ja. al om een parlementaire enquête ja. gevraagd. En in elk geval is dat de enige manier... om aan de correspondentie tussen, tussen ambtenaren... en de politieke top van het ministerie te komen. Ook na al die jaren. Dus dat lijkt me een heel goed ja. idee. We gaan straks in stand.nl daarover praten. En dan is dat zelfs een stelling. Een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. Dat is de stelling dus. En u mag dan zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Hadassah de Boer en Max van Wezel. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Die, uh, dat album heet Reflection. Dat is van de Belgische band Hooverphonic. En we draaien Roadblock. Radio 1 CD van Hooverphonic dus. Album heet Reflection, daarvan draaiden we Roadblock. Hij heeft intussen zijn jasje uitgedaan. De kandidaat voor van vandaag in de Nationale nieuwscursus. en met hem trappen we ook de week af. We gaan weer op zoek naar de nieuwskennin van deze week. Ruud Derks is de naam, hij is 50 jaar en komt uit de Heerlen. Hartelijk welkom. Dank u. U bent bezig een bedrijf op te zetten in uh, zonne-energie. Ja, we zijn met een paar mensen aan het kijken... of we uh, uh, het produceren van zonnepanelen weer terug kunnen halen naar Nederland. Kijk aan, want uh, dat hoor ik ook altijd van iedereen. Dat, dat hadden we ooit moeten doen. Daar hadden we onze business in moeten maken. Ja, en, uh, en er is nog veel business in zonne-energie in Nederland. Uh, vooral in onderzoek en ontwikkeling van productiemiddelen. Maar de manufacturing zelf komt vooral uit China nu. Ja. En ik denk dat dat best jammer is. U gaat met de Chinezen in concurrentie. Ja, gaan we ja. het proberen. Oké, okay, nou hartstikke goed. Um, eerst maar eens de nieuwsquiz spelen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. Tienduizenden mensen gingen in Kiev de straat op. Ze eisten het aftreden van de regering, omdat die weigerde een samenwerkingsverdrag met de Europese Unie te tekenen. We don't believe president. We want to leave in European De nationale nieuwsquiz. Volgens de oppositie is hij gezwicht voor druk vanuit Rusland. Maar hoe hard de politie ook optrad, De demonstranten liepen zich niet tegenhouden. Voor de komende dagen bereidt de oppositie nieuwe acties voor. De onrust in Oekraïne blijft aanhouden dus. Dit weekend greep de politie in bij demonstraties. Vraag 1. De betogers eisen het aftreden van de Oekraïnse president. Hoe heet hij? Uh, Janukovic. Ja, je moet officieel zeggen denk ik, Janukovic. Ja, okay. Victor van voren, maar uh, die rekenen we goed. Komende week komt de delegatie uit Brussel om opnieuw te spreken... over een samenwerking tussen de Oekraïne en de Europese Unie. Ondertussen spreekt de oppositie over een algemene staking. Vraag 2. Die oppositie krijgt steun van een beroemde sporter in Oekraïne. Viktor Klitschko. Welke sport beoefent hij? Uh, goede vraag. Misschien atletiek? Atletiek. Zou kunnen, nee. Hij is uh, bokser. Wereldkampioen zelfs. Oh. De bokser leidt de oppositiepartij Udar. De vreedzame demonstraties kwamen dit weekend tot een confrontatie met de oproeppolitie. De bokser riep gisteren de menigte op om kalm te blijven. Want hij vreest dat de vreedzame demonstraties door de confrontatie in diskrediet worden gebracht. Vraag 3, een geluidsfragment. Luister goed. We noemen hem Freek. Oh ja. Hij is 13 jaar. Op internet is zijn profielfoto misbruikt. Dat een man die gaat een speer gooien. Maar mijn hoofd zit aan de voorkant van die speer. Bewerkt door mensen wereldwijd. Ja, mijn hoofd Dus Het is de titel van allemaal supergeile wijven. Het verhaal van Freek is geen incident. Vraag 3. Hoe heet de stichting die wil dat sociale media... zoals Facebook en Twitter sneller ingrijpen bij identiteitsdiefstal... en digitaal pesten van kinderen? Um, is dat Mijn Kind Online? Dat is goed. Stichting Mijn Kind Online. Die stichting wil dat de bedrijven meer doen voor kinderen... die slachtoffer zijn van digitaal pesten. Mijn Kind Online kreeg het afgelopen jaar... vier meldingen binnen van identiteitshacking. Vraag 4. Hoe heet de eurocommissaris... die door de kinderombudsman om hulp gevraagd gaat worden in deze kwestie? Uh... Nou, ik gong maar iemand uh, Barroso. Dat is niet goed. We hebben er eentje heel dichtbij, Nelly Kroes. Oh, ja. Ja, die dat gaat over de digitale heen. agenda. Ja. We gaan naar vraag vijf, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het grootste gevaar in het vak wat de heer Asscher heeft en ik heb, is ijdelheid. Dat is het allergrootste gevaar. Dan gaan alle politici, bijna allemaal, sneuvelen daar een keer door. En je moet ook goed realiseren dat als hij mee had gedaan, ik kansloos was geweest. Heel bekende stem. Nou, wie is het? Ja, Job Cohen Maar Nee, dat is niet goed. Het is Bernhard Wintjes. Ja. Vraag 6. Voor de hoeveelste keer is deze Bernhard Wintjes... door de Volkshand uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander? Ik dacht derde keer. Het is de vierde keer. En het is de laatste keer dat de krant de voorman van VNO-NCW... heeft uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Want na drie termijnen uh, vertrekt Wintjes dit voorjaar... bij de werkgeversorganisatie... Wienjes is de nummer 1 van de invloedrijkste top 200. Op plaats 2 staat oud-minister Hans Weijers. En derde Gerrit Salm, de topman van ABN Amro. Laatste vraag: nog 4 punten kunt u daarmee verdienen. Kunt u ook nog wel gebruiken? U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet in persoon, maar een onderwerp. En als u weet wat hier wordt bedoeld, dan roept u stop. Daar komen de aanwijzingen. 4. Gebrek aan vechtlust kun je mij niet verwijten. 3. Mijn jubileumjaar begint een rampjaar te worden. Stop. PSV. Voor twee punten. Nu voer ik alleen nog het verkeerde lijstje aan. En voor één punt gisteren verloor ik met 3-1 van Feyenoord. Ja, het is inderdaad PSV. De club is zo gebrand op een winst dat de gemoederen in de rust vaak oplopen in de Spelers-tunnel. Gisteren was het weer raak met Jeffrey Bruma. En Feyenoord en Joris Joris Die moesten uit elkaar worden gehouden na een woordenwisseling. PSV, opgericht in 1913, bestaat dit jaar dus 100 jaar. En uh, nou, ik denk dat het heel lang geleden is dat ze zo laag hebben gestaan in de rangschikking. We komen op vijf uh, en daarmee gaan we dus vermenigvuldigen zometeen in deel 2 van de quiz.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 krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling... Een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. PvdA en SP willen opheldering van minister Opstelten... na aanleiding van nieuwe onthullingen over die treinkaping bij de punt. Kaping zou namelijk geëindigd zijn in een kogelregen. Zes Molukse treinkapers kwamen toen om het leven. Door in totaal 144 kogels. Dat blijkt allemaal uit geheime dossiers die de Volkskrant heeft gezien. Vandaar dus de stelling... een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver.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 De eerste aflevering deze week. De kandidaat is Ruud Derks, 50 jaar uit Heerlen. En scoorde net vijf in deel 1 van de quiz. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Veel vragen, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan geeft u het antwoord of u zegt pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Een ruimtevaartuig uit welk land is onderweg naar Mars? Uh, China. Dat is fout. India. In welk land werd er gisteren een referendum over het homohuwelijk gehouden? Kroatië. Dat is goed. Hoe heet de Russische diplomaat die dit weekend Nederland heeft verlaten? Borodin. Goed. Hoe heet het album waarvoor Kinderen voor Kinderen dit weekend een platina plaat kreeg? Mm, kinderen voor Kinderen 14. Klaar voor de start. In welke stad is een schouwburg verwoest door een brand? Uh, weet ik niet. Sao Paulo. Hoe heet de Amerikaanse acteur die dit weekend bij een autoongeluk om het leven kwam? Paul Walker. Dat is goed. In welke provincie is dit weekend vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf? Groningen. Goed. Welke voetballer is genomineerd voor topsporter van het jaar 2013? Arjen Robben. Goed. Welke oud-minister wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de fusieomroep Afro Tros? Weet ik niet. Pas. Het Nijpels. In welke stad stort dit weekend een helikopter op een pub? Glasgow. Goed. Welke organisatie pleitte er gisteren voor merkloze sigarettenpakjes? Uh, pas. KWF-kankerbestrijding. Hoe heet de topkok die samen gaat werken met KLM? Um, ja, bekend. Uh... Pas. Sergio Herman. Ja. Welke vakbond wil een OV-verbod na geweldsincidenten... dit weekend in het openbaar vervoer? FNV. Goed, hoe heet de Nederlandse voetbaltrainer... die is ontslagen bij Fulham? Uh, Martin Hol. Goed, welk land schapt een deel van de hypotheekschulden van haar inwoners? IJsland. Goed, welk land heeft een onbemande raket naar de maan gestuurd? Is dat dan China? Dat is China, ja. In welk land is het aantal hiv-besmettingen explosief gestegen? Mm, Zuid-Afrika. Griekenland. Met wat melden jaarlijks 300.000 werknemers zich bij de bedrijfsarts? Um, dorst. <laughs> dat is een mooie. Dorst, zegt hij. Uh, nou, dat misschien ook wel. Ik, dat moeten ze dus eigenlijk eens onder, onderzoeken. Dan weten we dat ook. Dit ging over gehoorschade. Oh ja, ja. ja, ja. Nou, volgens mij ging dat best nog aardig in, in deel 2 van de quiz. Uh, tien zijn er goed... En dan uh, het betekent dus gauw, als je tien maal vijf doet, uh, kom je op vijftig. Nou, nou. Uh, Voor vorige week was dat uh, dik uh, voldoende geweest om uh, de winnaar te worden. Dus uh, in die zin keurig gespeeld. Maar we gaan kijken of dit standhoudt. De komende week komen nog vier kandidaten voorbij. Uh, maar dit is voorlopig uh, de score die te verslaan is. Um, ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid. de Lunchradio, de Mok en de Lunchbox. Gaat allemaal mee naar Heerlen. Dank wel. En een goede reis terug. Dank wel. En wij melden ons zometeen weer met een werklunch. U weet dat, op maandag doen we dat met een uh, Nederlands ondernemer... die uh, succesvol is in het buitenland. En dit keer is het iemand die handelt in Bolivia. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.